NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn met Robert Meeder. Ja, goedenavond. Twee inhaalwedstrijden in de Eredivisie. Zometeen horen we hoe het staat bij Goa tegen Herakles. Herveen speelde eerder vanavond met 1-1 gelijk tegen Ado Den Haag. En die gelijkmaker kwam net op tijd. En uh, ADO uh, stond op een 1-0-voorsprong... maar het is al in de tweede minuut van de extra tijd... die er toch 1-1 van maakt. Straks horen we de trainers Marco van Basten en Maurice Stijn... over die wedstrijd. En in Brazilië maken de voetbaljournalisten zich op... voor de WK-loting van overmorgen. De spanning stijgt. Mensen zijn ongetwijfeld niet meer te houden, zou je zeggen. Uh, uh, eerlijke antwoord. Het leeft uh, Bij de autoriteiten leeft het. Bij ons leeft het natuurlijk. De loting, uh, afstand vrijdag, is het allerbelangrijkste evenement dit jaar. Maar als je nu vraagt, bij de mensen leeft het... Nee, nog niet echt. Al dus de Nederlandse manager van het WK-stadion in Salvador... later meer over die WK-loting. De Nederlandse handbalsters bereiden zich voor... op het wereldkampioenschap in Belgrado. Ja, weet je wat het is? We zijn er gewoon klaar voor. En ja, we kunnen eigenlijk niet wachten om te gaan spelen. En we weten wat onze kwaliteiten zijn. Als we die gewoon showen, dan uh, ja, kunnen wij van iedereen winnen. En verder nog het verhaal van trainer Robert Maaskant... over zijn vertrek bij Dynamo Minsk. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. U hoorde het net al in het nieuws. Arjen Robben geblesseerd geraakt in de bekerwedstrijd van Bayern München tegen Augsburg. Hij werd onderuit gehaald door de keeper van Augsburg. Eh, Robben werd vol op de knie geraakt. Het zag er even ernstig uit. Hij moest met een brancard van het veld. Uiteindelijk eh, blijkt het dus. Zo zijn de eerste berichten te gaan om slechts tussen aanhalingstekens een grote vleeswond. Eh, toen stond het al 1-0 voor Bayern München. Doelpunt. Robben. De duel is nog steeds bezig in de tweede helft. Het staat een kwartier voor tijd nog steeds. 1-0 door die goal van Robben. We hopen later in de uitzending meer te weten te komen. En dan melden we het u ook over wat er nou precies aan de hand is met de knie van Robben. Dan uh, Go Ahead Eagles tegen uh, Herakles. Frank Wilaars. je meldde net 1-0 voor Herakles. Dat staat het nog steeds. Mag ik aannemen? Dat mag je aannemen, maar Goethe-Eagles is wel driftig op zoek naar de gelijkmaker. 84 minuten hebben we gespeeld. Een balvrije eh, trap voor Goethe-Eagles van 20 meter van Job van der Linden. Op de paal buiten bereik van Pasveer was eh, de eerste grote kans na die 1-0 voor eh, de ploeg uit Deventer. En zojuist Houtkoop 1-1 tegen Pasveer had wat tijd nodig om die bal onder controle te krijgen. Lag een beetje onder hem, is lastig schieten. En eh, hij kon de bal geen richting meegeven. Pasveer kreeg wat tijd om uit zijn doel te komen. Dat was precies voldoende om die bal uiteindelijk 1-1 tegen te kunnen houden... Houtkoop mist dus een 100% kans op tegelijk maken voor Goard Eagles. En nu is er weer uh, aan de andere kant een mogelijkheid voor uh, Herakles. Schiet uit uh, de korte hoek. En uh, daar wordt die bal ook tegengehouden door Rome. Het uh, tempo in de wedstrijd is flink opgeschroefd. Ten opzichte van de eerste helft. En ook ten opzichte van het begin van de tweede helft. Turus gaat er nu vandoor aan de linkerkant van het veld voor Goethe Eagles. Houtkoop op het middenveld helemaal vrijgelaten. Het spel verplaatst naar rechts. Daar is Antonia. 1 tegen één. Maar ook die gaat naar het midden. Dan is aan de buitenkant heel veel ruimte voor bijvoorbeeld Schmid of Schenk. En daar gaat die bal dan uiteindelijk niet naartoe. Weer naar Houtkoop op de achterlijn. Bal voorgeven. Is het dan een hoekschop of niet? Nee, zegt de assistent scheidsrechter. Het wordt een doeltrap voor Herakles. En uh, dus is daar de druk heel even weg. En hebben we tijd om te gaan wisselen, wisselen bij uh, Ahead Eagles. Eagles. Daar gaat de Lamboy er in ieder geval af. En komt uh, voor, zijn, uh, voor hem in de plek voor. De verdediger komt voor, daarvoor terug. Hij gaat in de punt van de aanval spelen trouwens voor. Dat is te doen gebruikelijk bij uh, Ahead Eagles. Als ze achterstaan in de slotfase gaat voor in de punt van de aanval spelen. 85 minuten ruim zijn we onderweg bij Goahead tegen uh, Herakles. Het is 0-1. Ik zei zojuist in het bekerduel Augsburg tegen München dat het uh, uh, 0-1 was. Maar op het moment dat ik dat zei werd het 0-2 door een doelpunt van uh, Müller. Dus uh, uh, Bayern zo goed als zeker van de volgende ronde. Goed, dan terug naar Nederland. Want Heerenveen ontsnapte eerder op de avond aan een uh, nederlaag. Het inhaalduel met Adel Den Haag eindigde in 1-1. In blessure tijd redde otiekba een punt voor Heerenveen. Trainer Marco van Basten had er niet op gerekend dat zijn ploeg punten zou verspelen.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 Uh, op de goal te schieten. Dat, dat zijn momenten. Dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Maar. Uh, ja, het feit dat hij nog een keer een bal heeft. die hij terug moet leggen op, op uh, Bilal. Ja, dat vind ik wel iets wat hij, wat hij had moeten doen. Marco van Basten, zometeen. Ado. Eerst even kijken. Slotfase. Go ahead, Herakles. Wat is er gebeurd, Frank? Ja, nou, doelpunt. Je hoort het al uh, aankomen van Go ahead. Eagles. Hele mooie aanval over de rechterkant. Aan mijn voorzicht. Dat is een uh, verdediger. En die gaat daar over de rechterkant. alsof hij nooit anders gedaan heeft dan rechtsbuiten spelen. Haalt de achterlijn. Legt die bal terug pan klaar op het hoofd van Valkenburg. En die maakt 1-1 een minuut voordat de, de officiële speeltijd verstreken is. Daar komt weer een gele kaart aan. Die meteen na de aftrap. Chommer en Valkenburg die elkaar uh, ge vrolijk gedag zeggen. Chommer heeft al eerder een gele kaart uh, te pakken gekregen. En Valkenburg heeft uh, ook een gele kaart nu op zijn naam staan. En een doelpunt. Zijn zesde van het seizoen. Zijn eerste pas in de Adelaarshorst van uh, dit seizoen. En nou gaat Chommer zitten. Heeft hij last. Van zijn enkel. Hij zit op de middellijn en daar moet dan een blessurebehandeling achteraan komen. En zo. Dacht Herakles heel lang. Wij gaan uit de onderste regionen wegkomen. Die drie broodnodige punten binnenslepen. En op de dertiende plaats staan na 15 speelrondes. Net voorbij de Go Ahead Eagles. Maar dat gaat dus niet het geval zijn. Want Herakles gaat maar één puntje pakken. En zit dan nog altijd aan die onderste regionen vastgeplakt. Net boven de serieuze problemen. Maar dat is ook maar net boven de serieuze problemen. Chommer ingevallen. En uh, de tweede helft moet nu even naar de kant. Met uh, die behandeling die uh, nodig was. En dus moet Herakles even door met 10 man. Gaan we zo zien. Hoeveel minuten erbij gaan komen op het moment dat Streutker de vrije trap gaat nemen. Drie minuten extra tijd. Chommer staat al klaar om weer terug te komen. De vrije trap van Streutker gewoon ins blinde hinein getrapt richting het hoofd van Friens. Die speelt bij de tegenpartij. En dus kan go eraf komen. Van de Linde schuift even in op het middenveld. go wil winnen deze wedstrijd in de aanloop naar de Derby, De wedstrijd waar het eigenlijk echt om gaat. Eindelijk weer eens een keertje in de Eredivisie. Die pot zondag tegen Pek Zwolle hier in de Adelaarshorst. Die willen ze zeker winnen hier bij Go Ahead Eagles. Antonia, goede voorzet. In ieder geval goede passeerbeweging. De voorzet is wat minder van kwaliteit. Maar er wordt wel een ingooi overgehouden voor Go Ahead Eagles. Als de extra tijd inmiddels al uitgebreid is gaan lopen. De ingooi kan ver, moet wel ver. Want iedereen is ver weg bij Go Ahead Eagles. In het stafschapgebied van Pasveer. Bal doorgekopt, Pasveer raapt op. En het publiek zal vast gaan zingen over de komende wedstrijd tegen Peck Zwolle. Het is de eerste van drie Overijsselse derbies voor go Ahead Eagles op rij deze wedstrijd tegen Heracles. Want zondag wacht Pek en de week daarop wacht Twente. En dus hebben ze dan maar meteen in de eerste competitiehelft in één na nee, anderhalve week... alle Overijsselse derbies van de eerste seizoenshelft gespeeld. En probeert Herakles nu ook nog een aanval op te bouwen over de rechterkant. Dat mislukt via Rosheuvel. Komt Go Ahead Eagles van de goal af. Job van der Linden uitstekend die bal bij zich gehouden. Wordt ondersteboven gelopen. Vervolgens door Tannane die net is in het veld is gekomen bij Herakles. En dus vrije trap voor Go Ahead Eagles op de eigen helft. Bijna iedereen nu op de helft. Van Herakles vrije trap, kort genomen. Dat, uh, gaat, uh, Turuc probeert dan uh, eerst diepgang te zoeken. Die vindt hij eigenlijk niet meteen. En dan maar achteruit. Daar is Amafoor nu extra centrale verdediger geworden. Eerst de beslissende voorzet geven voor de gelijkmaker. En dan meteen achterin. Want het puntje waar ze naar op zoek waren, dat is inmiddels bereikt. En dus is de rolverdeling een klein beetje aangepast. Heracles komt niet meer van de eigen helft af in die slotfase. Ze proberen het wel. De bal gaat over de zijlijn. En dus kan Goethe Eagles weer komen. Wordt er doorgelopen. Vervolgens op een van de verdedigers van go Red eagles Van Sigem ziet het, laat het onbestraft. Intussen is de bal in het strafschopgebied bij Heracles. En wordt in paniek weggewerkt. Daardoor Streutke over de zijlijn. Antonia is degene die op de grond ligt en in zijn buik grijpt. <coughs> Neem me niet kwalijk. Beetje Jongen verkouden. Niet. Ja, dat, dat, heeft, dat hebben de mensen in deze periode nou eenmaal. Ook ik ben daar lichtelijk slachtoffer van. Geen vrije trap voor go Red eagles Tot teleurstelling van alles en iedereen... In het stadion. In die hoek dan toch in ieder geval. Want die zijn allemaal partijdig voor Deventer. En intussen is Antonia weer aan voetballen. En kan die ook de paas de diepte ingeven. In de richting van Valkenburg. Die bal komt niet aan. Streutker rustig terug naar Pasveer. Die uh, kiest voor de lange bal. Daar gaat aan voor uh, die bal opvangen. Richting Streutker. Streutker kopt de bal zo snel mogelijk weer naar voren. Turic doet hetzelfde. Maar dan namens go Eagles. <coughs> en zo gaat het uh, redelijk vlot heen en weer. Schenkeveld. Met uh, de bal naar voren, vrije trap, snel genomen. Te snel, zegt Van Siegem, door Tanane En dus moet de vrije trap nog een keer genomen worden. Vanaf de rechterkant bij uh, Herakles. Uh, nog 20 seconden volhouden, Frank. Pasfeer. Ja, inderdaad, zoiets is het. Uh, ik, uh, ik, uh, ja, het is een beetje piepen en kraken uh, op dit moment. Dat krijg je met een, uh, een volle neus en weinig lucht. Maar we gaan het toch proberen. De vrije trap van Pasveer, de diepte in. Nou, Het is korter dan 20 seconden, Robert. Ja, ik klaar. word een beetje geholpen door uh, Van Siegem. <laughs> En het eindigt in 1-1. Daar waar ze bij Heracles dus dachten, die drie punten die zijn binnen. Daar verslikten ze zich in die uh, speciaal uh, in het veld gekomen aanvaller voor die de bal pand legde op het hoofd van Valkenburg. Het levert Koehet één punt op. En hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor Herakles. Het eindigt in 1-1 in Deventer. Net als vanmiddag Ado Heerenveen. Ook dat werd 1-1. Uh, U heeft Marco van Basten inmiddels gehoord. Uh, waar Heerenveen een puntje uit het vuur sleepte... miste Ado natuurlijk de kans om drie punten te pakken. En de vraag is dus of trainer Maurus Stijn daar boos over is. Nou ja, boos... Boze... Als je, als je natuurlijk uh, realistisch naar deze wedstrijd kijkt... dan is 1-1 uh, denk ik wel een terechte uitslag. Want uh, Heerenveen heeft een hoop uh, grote kansen gehad en gemist. En wij ook. Dus ik denk dat dat de krachtverhouding wel redelijk weergeeft. Alleen ja, als je hem dan uiteindelijk in blessuretijd tegenkrijgt... is dat wel heel zuur. Ja, daar zou je dus boos over kunnen zijn. Nou ja, boos. Maar ja goed, uh, ik heb een ploeg gezien die, uh, die 93 minuten heeft geknokt voor, uh, voor een heel goed resultaat. Tegen een hele goede ploeg. Dus uh, ik, ik ben niet boos op mijn spelers. Het is alleen uh, heel, heel jammer en, en teleurstellend dat hij die, dat die alsnog valt. En dat is, uh, dus ik ben niet boos. Is het dan pech dat hij nog valt? Of is dat een beetje iets wat in deze situatie waarin jullie zitten juist gebeurt? Ja, ja, dat ligt natuurlijk voor de hand om dat te zeggen. Omdat we natuurlijk in een hele moeilijke fase zitten. En uh, ook deze, door de week deze wedstrijd nog in moeten halen. Maar uh, ja, weet je, ze zeggen wel dat je zit in de hoek waar de klappen vallen. Maar aan de andere kant moet je realistisch zijn. En dan hebben we uh, de heel behoorlijk partij gegeven tegen Herenveen. En is het 1-1 denk ik de rechte uitslag. Want de gekke wedstrijd die, uh, die uh, werd afgewisseld met momenten van beroerd voetbal en veel fouten. Tot uh, leuke kansen, aardige aanvallen. Hoe, hoe, hoe heb jij dat gezien? Ja, ook zo. Ik vond het uh, van beide kanten redelijk voorzichtig. En, uh, en, uh, het, was, het was eigenlijk een beetje wachten op elkaars fouten. En uh, je zag op het moment dat we, dat we van beide kanten de schroom een beetje vanaf gooiden... Dan, dan, dan, dan, dan zag je hele behoorlijke aanvallen van beide kanten. Dus, uh, dus ik denk dat het meer in de voorzichtigheid zat. En dat uh, ja, ik denk dat uh, Heerenveen toch wel misschien wel wat uh, uh, angstig is om hier te spelen. We hebben toch uh, over het algemeen thuis... Uh, de uitzondering van de afgelopen weken. De laatste weken hebben we prima gepresteerd. Tegen Twente, Cambuur en Vitesse. En, uh, ja, en, en mijn ploeg. Die, die heeft natuurlijk ook. Uh, die miste vandaag de hele as. Dus dat was ook even zoeken. Dus, uh, dus ja, het is voor mij wel verklaarbaar. Ja, uh, je, je pakt een punt. Uh, maar je, jullie snakken naar drie. Uh, hoe zou je de situatie. Voor jullie ploeg. En voor jullie club willen omschrijven op dit moment? Uh, Mike van Duinen zei. We moeten zo snel mogelijk daar onderin weg. Ja, dat, dat kan iedereen wel bedenken, natuurlijk. Nou ja, ja, maar dat. Uh... Dat is, ook, dat is natuurlijk ook zo. Alleen je moet kijken, hoe kom je daarin weg? En, uh, ik heb alle vertrouwen in de manier waarop we de laatste weken aan het voetballen zijn... dat dat goed gaat komen. Nou, vandaag heb je dan de pech dat je in de, in de blessuretijd een doelpunt tegenkrijgt... want dan was je er al weg geweest. Nou, we hebben wel een heel zwaar programma voor de boeg. Maar ik heb, uh, ik heb heel veel vertrouwen in deze ploeg... dat wij uh, de komende weken uit die onderste regionen weg gaan komen. Dat was Mauri Stijn. Zometeen, hoe zou de WK-bal aanvoelen, de brazoeka? En wat wil de KNVB van de FIFA als het gaat om de loting? En de avonturen van onze Joep in de WK-stad Salvador. Dat en meer, zometeen in NOS Langs de Lijn. Goedemorgen, en shoot I Do It? Het is negen minuten voor half elf. U luistert naar NOS langs de lijn. Brazilië is in de ban van het WK-voetbal. Vrijdag wordt er gelood voor het evenement dat de komende zomer plaatsvindt. Er wordt op dat WK gespeeld met een nieuwe bal, zoals te doen gebruikelijk, de Brazuka, zo heet die. Die bal werd vandaag geïntroduceerd. Onze verslaggever Angelo Terwil nam die Brazuka mee naar Arnhem. Bij koploper Vitesse testen Marco Vienovic de WK-bal. Hooghoud viel wel mee, maar een ja, voet gewoon lekker aan, lekker aan je voet, uh, wel gewoon normaal licht. Vooral als je een beetje curve erin wilt schieten, dat ja. die wat gevoel mist. Ja, en de lange afstandballen? Die zijn wat moeilijker, maar ook als je er een beetje aan went, is het goed te doen. Die penalty was niet verkeerd? Nee, inderdaad.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 Goed, dan uh, uh, naar gisteren. Toen werd uh, menig bondscoach en bondsbestuurder ook... verrast door de zogenaamde voorloting, misschien heeft u het meegekregen... een voorloting die de FIFA heeft bedacht. Want één van de negen Europese landen wordt uit pot vier naar pot 2 verplaatst. En het land met dat lot heeft kans op een zwaardere poolindeling. Nederland kan dus toch uh, tegen uh, landen als Italië, Portugal of Rusland komen te spelen. Nou, de directeur betaald voetbal van de KVB, dat is Bert van Oostveen, die zegt verrast te zijn over het besluit van de FIFA. En hij zegt dat hij de betrokkenen daarop gaat aanspreken. Mijn vraag gaat met name over uh, wat is de waarde van de ranking. Uh, de FIFA ranking uh, bij het bepalen daarvan. Het had logischer geweest. En dat is volgens mij ook altijd de lijn geweest om uh, het laatste land uh, dat zou in dit geval Frankrijk zijn, uh, die positie toe te bedelen. Nou, daar is kennelijk niet voor gekozen. Uh, dus ik ben wel even benieuwd hoe dat zit. Dus ik zal die vraag stellen. Ja, overigens weet van Oostveen dat juridisch niets aan de beslissing kan worden gedaan. Kan dit uh, zo worden aangepast? Uh, onze juristen hebben naar gekeken. En het antwoord is kennelijk ja. Uh, in de reglementen van uh, het toernooi is het mogelijk dat uh, in dit geval de toernooiorganisatie... Uh, uh, uh, dit bepaalt. Dus uh, je kunt er verder niet van. Zoveel... Kortom, het zij zo. Nou, vrijdag weten we alles. Want dan wordt er geloot in Brazilië. En een van de Nederlanders die dat met bijzonder veel belangstelling gaat volgen, al daar, is Bas-Jeroen Buscher. Hij is de manager van het WK-stadion Fontenova. Dat, is, uh, die, dat stadion ligt in de Braziliaanse stad Salvador. En Buscher doet dat werk vanwege zijn ervaring met de ontwikkeling van de Amsterdam Arena. Maar dit is een multifunctioneel stadion. Zoals je weet was de Amsterdam Arena het eerste multifunctionele stadion in Europa. En nou, in Salvador is dit ook het eerste multifunctionele stadion. Dus wij proberen ze daar uh, ja, in op te leiden bij te staan. En een van de eerste stadions dat klaar is hier in Brazilië. Dat is ook wat waard, hè, geloof ik. Uh, dat is correct. Uh, ik heb er geen enkele twijfel over dat alle stadions in Brazilië op tijd klaar zullen zijn voor de WK. Zes wedstrijden. Waar, waar, waar hoopt zo'n Salvador nou op? Ja, op Brazilië, denk ik. En, en u hoopt op Nederland? Uh, ik, ik hoop dat zowel Brazilië als Nederland hier spelen en dat Nederland hetzelfde doet wat ze zo braaf in uh, Zuid-Afrika gedaan hebben in 2010. Leeft dat WK hier in Salvador? Uh, uh, eerlijke antwoord? Of wil je het politiek correct? Misschien komt het nog. Het leeft, uh, bij de autoriteiten leeft het, bij ons leeft het natuurlijk. De loting, uh, aanstaande vrijdag, is het allerbelangrijkste evenement dit jaar. In Salvador, of in de staat Bahia. Maar als je nu vraagt, bij de mensen leeft het? Nee, nog niet echt. Ja, Bas-Jeroen Buscher, in gesprek met uh, Joep Schreuder. Die hebben we nu aan de lijn. Dag Joep, goedenavond. Dag. goedenavond, Rovers. Je bent de hele dag in, in Salvador geweest. Uh, het, het, ja. het leeft dus bij de hotenbetoten, die, die loting. Maar het WK leeft toch wel onder het uh, publiek, kan ik me voorstellen. Onder de bevolking. Nou, het schijnt met Brazilianen zo te zijn... dat als ze eenmaal weten wie de tegenstander is... en als de dag zover komt dat er echt gevoel wordt... dat het dan meer gaat leven dan, uh, dan alle voorbeschouwen bij elkaar. Hm. Dus als jij nu door Salvador loopt en rijdt... dan, dan is, kan je aan niets merken dat het WK eraan komt? Nee, dan sta je veel in de file. Dan zit je tussen de favela's. Dan zie je hier en daar een jongen op straat liggen. Dan zie je een hele mooie zee. Dan zie je een reclame met Nijmars. Uh, en verder is het een... Uh, ja, het is de meest Afrikaanse stad van Brazilië. Hmm. En dat kun je overal zien. En uh, dat is prachtig. En, uh, maar dat is het wel zo'n beetje. Ja, ik kan het wel mooier maken dan het is. Maar de loting leeft wel, maar die leeft ergens anders. Dat is 100 kilometer verderop. Ja, want waar is dat? Dat is in een... Ik mag de naam niet noemen. Vroeger had je Sporthuis Centrum. Misschien ben jij daar vroeger ook nog wel eens naartoe geweest met je ouders. Ja, ja. In zo'n huisje. Het is. Het is een golfresort uh, wat in enorm veel contrast staat... met datgene wat we in de stad hebben gezien. Mm. Een uh, golfresort, uh, barretjes. En het schijnt dat dat allemaal voor uh, veiligheid... Uh, dat, de, dat de FIFA heeft besloten om de loting uh, hier te houden... op een grote compound. Ja, ja. want die onveiligheid is dat... Uh, dat is voor heel veel mensen is dat nog wel een ding... Uh, is dat... Uh, is zeker een thema, Robert? Ja, is ja. dat een thema? Ja, ja, dat is een thema, want uh, ik heb me wat ingelezen... en ik heb het ook rondgevraagd aan andere mensen vandaag. Salvador is niet de leukste stad, hoor. Uh, ik bedoel, daar, daar loopt veel politie. Dan moet je weten waar je loopt. Dan moet je nooit een taxi delen. Dan moet je opletten met kinderen, want ze roven. Althans, dat wordt gezegd en daar zijn ervaringen in. Je moet weten waar je loopt en bijvoorbeeld s'avonds niet... Op het uh, mooiste strand van Salvador de Bahia zijn. Ja. Dus dat, dat, dat is wel een issue. Ja. Even naar het stadion. Uh, misschien ben je daar wat positiever over. Wat voor indruk had je daarvan? Prachtig. Ja, toch wel. Nee, ik weet natuurlijk niet hoe, hoeveel uh, het heeft gekost. Het ligt op een. Uh, en juist Salvador ligt op een uh, fantastische plek. Het stadion Fontanova, nieuwe bron. Eh. Um, en de, ja, de Nederlanders hebben daar dus, zoals we al eerder horen, echt aan mooi gewerkt. Ja, dat zijn stadions zoals we die ook in Zuid-Afrika hebben gezien. Hè. Wat bij aan de ene kant denkt, wat een prachtig stadion, destijds ook in Kaapstad, wordt nu niet, niet meer gebruikt. Vraag is of dat hier ook is aanstaande. Zondag wordt hier wel een competitiewedstrijd gespeeld tussen vroeger en Bahia, de thuisclub. Kortom, het stadion uh, is al vaak bezet en uh, ja, ziet er prachtig uit. Ja, en merk je dan ook dat dat een goedkeuring heeft van het publiek? Ja. Dat nieuwe stadion? Ja, nou, want ik wilde nou heb ik het eigenlijk vergeten te vragen, want die man die we toen straks hoorden bij de arena waarin begint toch nogal wel aanloopproblemen om het zo maar te zeggen. Hm. Hij zegt dat dat bij deze niet zo is, omdat er al heel veel getest is van tevoren. Het is open sinds april. En laat Nederland maar hier komen, want het ziet er echt prachtig uit. midden in de stad, mooi park erbij. We staan in de file, het is hartstikke heet. Maar het is wel een stadion waar je gezien wil worden. Ja, ja nee, de, de, en ik bedoel dus bij het publiek, bij eh, de lokale in, in El Salvador... ...daar is het geaccepteerd dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan het stadion? Nou goed, er zijn echt demonstraties hè. En, en die demonstraties gaan nog heftiger worden. Vooral in Rio de Janeiro en Sao Paulo. Maar ook in Salvador en in Manaus bijvoorbeeld. Wat niet in het Amazonegebied ligt. Dat is toch, zoals de oud zo ook zei... ...men wil de stem laten horen, want dit land barst van de sociale onrechtvaardigheid. Maar als de bal helemaal maar rond... Zegt ook de oud-consul, dan uh, is iedereen verenigd en dan gaat men er heel makkelijk vanuit. En waarom ook niet dat Brazilië zijn zesde wereldtitel gaat halen. Want welk Europese ploeg, welk Europees land kan hier... nou in Zuid-Amerika kampioen worden? Dat, ja. dat wordt door bijna niemand geloofd. Dankjewel, Joep, vanuit uh, Brazilië. En Geen taxi-delen hè? Nee, <lacht> nee. nee. Nee, nu blijven we lekker de loting volgen hier op de compang. Dankjewel, is wel, Fijne Goed, avond. Joe, fijne avond. Dag, Joep. Joep, even vanuit uh, Brazilië. Nou, Brazilië breidt zich dus voor op het uh, WK. Uh, de laatste keer dat Oranje, weet u dat nog... in uh, een wereldkampioenschap had in Zuid-Amerika. Dat was in 1978, lang geleden, in Argentinië. Niels Alftoff verloor de finale. Op dat nooit maakte Dick Schoenhaker zijn debuut voor Oranje. Dat deed hij in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Oostenrijk. Maar wat heeft Dick Schoenhaker nou te maken met het Nederlands hockeyvrouwenteam? Dat team dat speelt momenteel in Argentinië de Hockey World League. Nou, luister naar de bijdrage van Philip Koken. Schoenhaker. Jackie, gisteravond kwamen er twee oudere Argentijnse collega's op me af. En die zeiden, is het echt waar? Schoenhaker bijna. Dit is de kans. De is het echt waar? Dat dit een dochter is van Dick Schoenhaken die hier debuteerde op het wereldkampioenschap hier in Argentinië in 1978. Word je moe voor zulke vragen? Nee, helemaal niet. Ik ben hartstikke trots dat mijn vader natuurlijk ook in het land heeft en dat hij hier een WK heeft gespeeld. En ja, het verhaal heb ik natuurlijk wel vaak verteld. En de vragen blijven ook wel komen, maar nee, ik vind het helemaal niet vervelend. Het Nederlands voetbalteam van 1978 is hier nog altijd bijzonder bekend. Hoe denk je dat het nu hier met de Oranje Dames Hockey is? Nou, als ik zo een beetje om me heen kijk, als we hier um, rondlopen en ook um, het veld oplopen of uh, uit, het, uit het hotel komen. heb ik wel het idee dat oranje dames wel redelijk uh, bekend hier zijn. Um, maar ik heb wel het idee dat het is als je gewoon oranje, <laughs> in het oranje loopt, zeg maar. En er zijn natuurlijk wel een aantal grote namen die wel bekend zijn hier. Hier in Argentinië ben jij in ieder geval de dochter van. Oh. Hoe is dat in Nederland? Uh, mm. Nou, ja, ook eigenlijk wel natuurlijk, maar het is niet dat... Uh, nee, heb ik niet echt de last van in Nederland of zo, nee. Ga je er ook een beetje onder gebukt? Want je kan ook zeggen, hé, hey, het gaat nu echt om mij hier. Uh, nee, nee, dat helemaal niet. Uh, kijk, mijn vader heeft natuurlijk voetbal, ik heb hockey, dus dat is sowieso wel een andere sport. En uh, nee, ik ben gewoon Jackie en uh, niet... Uh, voor, voor, voor, voor hier ben ik niet, voor mijn gevoel, niet de dochter van. Hoe vindt Gewoon Jackie het hier om mee te gaan na zo'n trip in Argentinië... ...terwijl je toch een paar jaar geleden daarvan niet had kunnen dromen? Ja, dat is echt een hele mooie ervaring. Um, Argentinië is ook een, uh, een land waar hoekje heel erg leeft. Uh, dat zag je ook gisteren. Tuurlijk, we zijn hier geweest uh, bij de westen van Argentinië. En um, ja, dit is, dit is, dit is, ja, dit is echt zo mooi. Het pakt niemand je meer af. En uh, ik denk dat het alleen maar heel bijzonder is dat je hier mag zijn. Ja, opvallend is, hier zijn nog veel meer toeschouwers dan in Nederland voor hockey. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet niet hoe het straks wordt op het WK natuurlijk in de, in de zomer. Maar uh, als je het nu ziet hoe het hier leeft, dat is wel een heel groot verschil met Nederland. Ben jij er ook op voorbereid dat als jullie hier gaan spelen tegen Argentinië... dat dan ook de haat van de tribunes kan komen? Ja, we hebben wel wat gehoord natuurlijk van de teamgenoten die hier al eerder hebben gespeeld. Um, uh, ja, die hebben ons wel een beetje op voorbereid wat er kan gebeuren... Maar ik denk dat het wel heel mooi is dat die emotie en die, dat temperamentvolle publiek eigenlijk hier, hier is. En uh, uh, ik denk dat je er alleen maar van kan genieten. En dat het, ja, we zijn er wel op voorbereid, maar dat het wel heel leuk gaat worden ook. Jullie hebben drie Poe op rij gewonnen. Je gaat nu spelen om de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland. Ja, het kan ook zomaar verkeerd aflopen en dan tellen die drie overwinningen niet meer. Is dat al goed uh, tot jullie doorgedrongen? Tuurlijk, kijk, uh, dat is natuurlijk met uh, dit toernooi ik kan eerst drie poolwedstrijden verliezen en dan alsnog uh, kampioen worden, zeg maar. Dus um, uh, ja, nu gaat het tellen. Dus het is belangrijk dat we nu, uh, wat we de afgelopen drie wedstrijden ook uh, hebben laten zien... en uh, dat we gewoon de lijn uh, doortrekken. En we moeten nu uh, ja, elke wedstrijd winnen natuurlijk om kampioen te worden. Al het laatste sportnieuws Tot 11 uur NOS langs de lijn. en Lady Madonna. De Nederlandse handbalsters reizen morgen vol vertrouwen af naar Belgrado... voor het wereldkampioenschap. De goede prestaties van het afgelopen jaar... waarin meervoudig wereldkampioen Rusland bijvoorbeeld werd verslagen... zorgen voor hoge verwachtingen. Oranje is ingedeeld in een zware pool... met bijvoorbeeld Frankrijk en Europees kampioen Montenegro. Vier van de zes landen gaan door naar de volgende ronde... en Nederland denkt daarbij te zijn... Vanmiddag was er op Papendal een persconferentie. Richard van der Maren die sprak na afloop van die persconferentie... met bondscoach Henk Groener en de 21-jarige Estavana... Nee, ik moet goed zeggen. Ja, ik zei het goed. Estavana Polman, die uh, overigens goed herstelt van een enkelblessure. Een nieuwe WK staat voor de deur voor het Nederlands team. Twee jaar geleden, Estavana Polman, was je er ook bij in Brazilië. Wat is er in twee jaar tijd veranderd? Heel veel. Uh, we hebben een nou, niet een nieuwe groep, maar we hebben een hele jonge groep. Uh, we zijn uh, flink aan de slag gegaan met uh, veel dingen. En ja, ja, weet je wat het is? We zijn er gewoon klaar voor. Uh, we hebben er super veel zin in. We hebben een hele leuke groep. We hebben echt een uh, sociale groep ook. En ja, we kunnen eigenlijk niet wachten om te gaan spelen. En we weten wat onze kwaliteiten zijn. En als we die gewoon, uh, als we die gewoon showen, dan uh, ja, kunnen wij van iedereen winnen. In Brazilië, twee jaar geleden, waren er... Ook regelmatig strubbelingen. Was het geen eenheid? Nu is het een homogene ploeg geworden? Ja, we zijn echt één team. En dat is wel de kracht van het Nederlands handbalteam nu. Ik denk dat we daar ook uh, wedstrijden op gaan winnen. Dat wij gewoon één team zijn en we willen voor elkaar vechten. We willen voor elkaar uh, door het vuur gaan. En natuurlijk, uh, ja, zullen vast wel uh, ook wel wat mindere wedstrijden zitten. Maar je kan niet elke wedstrijd op een WK... Uh, hoeveel wedstrijden speel je? Waarschijnlijk negen of zo. Negen wedstrijden. Die kan je niet elke wedstrijd pieken. En uh, ja, dat is onze kracht nu, de eenheid. Ik denk dat we op dit moment een, een, een groep hebben die uh, wat homogener is. Die, die uh, een ongelooflijke mate van saamhorigheid en teamgeest laat zien. Elke keer weer. Uh, en dat koppelt aan, aan uh, veel talent en ambitie. Ik denk de groep in Brazilië had ook uh, de kwaliteiten wel... maar was als team minder uh, een eenheid. En op dat vlak is het toen ook, ook uh, ja, niet gelukt om dichter bij die wereldtop te komen. Er zijn heel veel mensen niet meer bij die er in Brazilië wel bij waren. Uh, er staat een hele nieuwe jonge ploeg... die eigenlijk vanaf het begin dat ze met elkaar aan de slag zijn gegaan... elkaar uh, direct goed gevonden heeft... Uh, die, die... Jeugdig enthousiasme, ambitie uh, en, en talent koppeld aan uh, een enorm uh, gevoel van het met elkaar willen doen. Dat maakt het team extra sterk. Want Jij denkt dat dit Nederland van iedereen kan winnen? Ja, dat denk ik. En we zijn nog jong en wat ik zeg, we kunnen als je jong bent speel je niet altijd constant. En dan hebben we nog wat ups en downs. En we hopen gewoon met nu dit toernooi ook weer wat constant te gaan spelen. En ja, misschien is dit toernooi misschien iets, net, net iets te vroeg, maar we gaan natuurlijk voor de winst. Als je naar de WK gaat, wil je wereldkampioen worden. Natuurlijk is dat het uitgangspunt. Wij spelen tegen iedere ploeg, daar ben ik van overtuigd, mee om de winst in de wedstrijd. En als dat niet zo is, dan hebben we zelf iets laten liggen of zijn er heel veel geblesseerd... of wat dan ook. Als wij fit zijn en scherp zijn... kunnen wij tegen iedere tegenstander... op dit toernooi uh, meespelen om de winst. Dan kun je dus ook een finale halen? Ja, je gaat naar het WK... maar hoe dat weet je van me... je gaat naar het WK om wereldkampioen te worden. En, en dat betekent dat je uh, een finale moet halen. Um, kunnen is één, doen is twee. En, en we zijn natuurlijk een ploeg die, die nog nooit uh, zo ver gekomen is op een WK. Misschien is het toch wel een beetje een droom waar je in zit van: Nou ja, wereldkampioen. Het zou heel vet zijn, maar goed, uh, we zullen zien. We zullen, we zullen eerst maar eens moeten zien dat we die poel doorkomen. Daar hebben we hebben een paar dikke brokken uh, voor de kiezen. Uh, dan komt de achtste finales en daar wordt denk ik al de toon gezet. Op het moment dat we in de achtste finales scherp zijn en volstaan en die wedstrijd winnend af kunnen sluiten, kan het nog een heel mooi toernooi worden. De druk op een WK, provocaties, het fysieke geweld... misschien moet je ook wel meenemen. Een jonge ploeg heb je, gemiddelde leeftijd 23 en een klein beetje. Vrees je daar toch voor? Nee, ik, we vrezen nergens voor. Het is duidelijk dat we daar mee te maken gaan krijgen. Dat, dat in de pool zal het misschien nog meevallen, maar zeker in de achtste finales. En als je verder komt ook, uh, wordt het natuurlijk steeds harder. En, en, en gaat het resultaat natuurlijk alleen maar meer op de voorgrond staan... en de middelen die daarvoor ingezet worden... Um, maar ik denk dat de meesten inmiddels ook in competitie spelen... ook in de Europa Cup en in de Champions League... al voldoende ervaring opgedaan hebben met hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat ik, daar ben ik uh, uh, niet bang voor. Het zal duidelijk zijn dat we daar nog onze weg een beetje in moeten zoeken. Je bent uh, twee keer in korte tijd geblesseerd geraakt. Hoe is het nu met je? Ja, mijn gaat goed. Uh, ja... Een enkel is een enkel. Ik heb hem niet gebroken. Ik ben er heen gegaan. En we moeten nu verder kijken. Um, ik heb gisteren al een beetje hard gelopen. Dus eigenlijk ziet het allemaal goed uit. We moeten alleen kijken hoe uh, we de belasting gaan doen uh, met het WK. En dan um, hoop ik dat ik gewoon op tijd fit ben om die wedstrijden te spelen. Maar dat komt wel goed. En duidelijk is dat jullie klaar zijn. Ook gezien uh, de prestaties vorige week tegen Rusland, tegen Noorwegen, Zuid-Korea. Gelijkspel. Dat, is toch, uh, dat zijn knappe resultaten. Ja, maar ik denk dat we... Uh, voldoende uh, hebben laten zien dat we dat niveau aankunnen. Uh, natuurlijk zal er op het WK ook weer een andere druk op de ploeg komen liggen... maar dat geldt voor de tegenstander net zo. En uh, ik denk dat we uh, met de mogelijkheden die we hebben... het optimale gedaan hebben om ons goed voor te bereiden. Ik denk dat wij de onderdak zijn en dat ze ons misschien wel een beetje onderschatten. En dat is misschien wel goed voor ons. Kijk, als wij, als wij misschien niet fysiek of uh, ja, daar doorheen kunnen... dan moeten we maar slim zijn. En ik denk dat wij wel wat slimme spelers in ons team hebben. die uh, daar heel goed mee om weten te gaan. En dat, ja, ik denk dat we gewoon een hele goede kans hebben. der Polman, daarvoor de, de bondscoach van de handbalsters Henk Groener. Badminton als Olympische sport kreeg vorig jaar geen prioriteit van NOC-NSF. Voor Evje Muskens en Selena piek is dat geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Het badminton-dubbel wil meedoen aan de Olympische Spelen van Rio... en bovendien willen ze eigenlijk ook wel een medaille winnen. Dat is erg ambitieus, maar de tweetal onderbouwt het met goede prestaties. De afgelopen weken werd twee keer op rij een internationaal toernooi gewonnen... en ook op de wereldranglijst zijn ze aan een opmars begonnen. Floors van Hoorn ging kennismaken bij een training op het sportcentrum Papendal. Mijn naam is Evi Muskens, 24 jaar. Ik train fulltime op Papenland. De die ik beoefende is Badminton samen met mijn dubbelpartner Selena Piek. Mijn naam is Selena Piek, ik ben 22 jaar. Ik woon op dit moment in Arnhem. Ik kom oorspronkelijk uit Wees. Ja, ik ga net even zelf plaatsen Hij gaat zichzelf daar vastzetten. Als je hem daar drie, vier slagen hebt: Chris Pruil. Bondstrainer bij de badmintonbond, verantwoordelijk voor de dubbels. Er zijn twee meiden samengebracht. Waarom hebben jullie die twee bij elkaar gebracht? Nou, het was in eerste instantie om, uh, om uit te proberen. Wij zijn uh, voor het verdere doel wat in Rio ligt... zijn we natuurlijk op zoek naar koppels die uh, potentieel uh, hebben om uh, in de medailles te vallen. En dan moet je in een vroeg stadium al kijken van uh, wie past er bij, bij elkaar. En uh, dan stop je de profielen bij elkaar en dan, toen kwamen zij er eigenlijk wel uit. Dat ze goed bij elkaar zouden passen op papier. Ja. Het is Helene Piek en jij. Waarom passen jullie bij elkaar? Nou, ons spel is wel uh, redelijk het, hetzelfde. Wij zijn niet allebei superpowerspelers. Uh, uh, dat zou in het begin nog. Uh, hadden we onze twijfels over of dat een, een minpunt zou zijn, maar uh, tot nu toe. Pakt het goed uit. Ik denk dat wij elkaar heel erg goed aanvullen op de baan. We zijn beide hetzelfde type spelers, heel erg aanvallend en verdedigend. Zijn we, zitten we erg goed in elkaar? Ja, ik denk dat wij vooral ook veel snelheid uh, samen kunnen maken, samen met, uh, met de slagen en de vaardigheid die we hebben. Ja, sluit het heel goed op elkaar aan. Eventually the smash is going down. Incredible work rate from Selena Heeft het je verrast dat jullie zo goed zijn? Um, ergens wel. Ik heb wel heel erg geloofd in ons eigen kunnen vanaf het begin. Maar dat is vanaf nu, we zijn pas sinds april samen. En we doen het nu eigenlijk onwijs goed. Um, we staan op dit moment 28 al van de wereld. En dat lag niet helemaal in. De, dat hadden we niet voorzien. Die eerste overwinning, wat is dat voor gevoel? Ja, nee, dat is, dat is heel mooi. Um, ik was, uh, nou, op het moment zelf uh, was het niet goed te zien... maar ik was wel heel erg blij. En uh, ja... Waar we altijd voor gewerkt hebben, het was een Grand Prix gold toernooi. Dus dat was uh, helemaal super. En uh, ja, we waren echt ongelooflijk blij. En uh, ja, het, het geeft ook een stukje ja, voldoening natuurlijk weer. aan waar je zo hard aan, voor aan het werken bent dat het eruit komt. En het, niet dat het zomaar eigenlijk één keer iets was. Want de week, of twee weken daarna dus in Schotland uh, hebben we weer hetzelfde gedaan. En dat gaat wide van Lynn. Het is in fact Afia Muskins, Selena Peek, die de titel. Hoe jij het aan wat betreft de centjes? Um, nou, ik heb onlangs een uh, goed contract afgesloten met Babelat. Babelat voorziet mij van uh, records en uh, ook van de financiële bijdrage. Uh, daarnaast uh, geef ik training door de weeks, dus daar komt ook wat inkomsten van binnen. En door veel goed te spelen en goed te spelen en te winnen. Uh, komen er wederom weer inkomsten binnen. En op die manier probeer ik het op te vullen. En dat gaat aardig goed op dit moment. De slechte kant van de badminton is natuurlijk de financiële kant. NOC-NSF is daar een hele belangrijke speler in. Hoe hebben zij gereageerd op jullie successen? Um, nou, ik heb net uh, wel begrepen dat bij het NOC nsf wel eens doorgekomen... dat uh, de resultaten van ons de laatste tijd, dus dat die wel zijn opgevallen... en um, ja, aan ons nu de taak om, om, om deze tijgende lijn... Um, ja, voor te blijven zetten en door te blijven gaan... om, om in, de, in de picture te blijven. En, en zo hopelijk toch nog iets uh, los te kunnen krijgen bij het NSC en de ZF. Want in principe is de geldkraan gewoon dichtgedraaid... voor het hele badminton. Als je kijkt naar jullie spel, wat moet beter... Dat moet beter ons fysiek, ons fysieke vlak. Daar kunnen we allebei nog heel erg veel groeien. We zijn allebei klein van stuk en missen daar vaak wat power uit het achterveld. Vooral om te scoren. Um, dus daar kunnen we nog allebei heel veel winst behalen. En je merkt ook als je hoger gaat spelen dat de wedstrijden langer worden. Um, dus ja, daarin mag mijn fysieke gesteldheid zeker wel vooruit. Plus, het is ook de vraag of je überhaupt naar beneden moet slaan. Vanuit die uh, overspeel. Wat wil je nog van ze zien? Nou ja, buiten het fysieke wat zij al genoemd hebben... Uh, kom je op serie niveau kom je hele andere dingen tegen. En dat is bijvoorbeeld ook geduld. He, dus ze zullen fysiek sterk moeten worden, ze zullen vanuit het achterveld sterk moeten worden. Maar tegelijkertijd zullen ze moeten werken met geduld. Wanneer wel die slag toepassen, wanneer, wanneer niet die slag toepassen. En dat, daar zitten nog een, een paar haken en ogen bij hun. En dat systeem uh, moeten we nog ontwikkelen. Maar uh, daar hebben ze alle tijd voor. En ze zijn Evje Muskens en Selena Piek op weg naar Rio. En dan heeft het wellicht eerder vandaag gehoord, Robert Maaskant. Hij is weg na een maand of zes als trainer van Dynamo Minsk. En dan heet het met wederzijds goedkeuren. Dat is besloten het contract te ontbinden. Robert, goedenavond. Goedenavond. Als ik dan lees wederzijds goedkeuren, dan denk ik vaak... dan is er meer aan de hand. Uh, hoe zit dat bij jou? Eh... Uh met het behalen van de derde plaats met Dynamo Minsk... en het eh, daardoor plaatsen voor Europees voetbal... Dat heb ik voldaan aan alle doelstellingen die de club aan me gevraagd had. En daardoor ook tevens het verlengen van mijn contract. Alleen eh, ben ik daarover in Conclaas gegaan met de club... omdat ik vond dat er, als je kampioen wil worden met dit elftal moet je wel degelijk dingen veranderen. En eh, nou, daar zijn wij niet uitgekomen. En waarop ik toen gezegd heb, ja, dan heeft het wat mij betreft geen zin. Nou, daar zijn toen uh, met de sportdirecteur en de directeur uh, zijn gaan praten. Conclusie dat ze graag met me door wilden. Uh, maar goed, ik heb toen wel een aantal eisen neergelegd. En, en uh, dat kwam bij de, de eigenaar, de president terecht. En die heeft daar nee tegen gezegd. Ja, dan is er maar één conclusie. Uh, dan, dan moet ik daar niet verder mee gaan. En toen hebben we gezegd, ja, dan, moeten we, dan moeten we niet dat contract nog een jaar door laten lopen, maar er gewoon mee stoppen. Uh, kan je één voorbeeld geven van een eis die je op tafel hebt gelegd? Uh, onder andere het werken met, uh, met een technische staf. Ik vind het belangrijk dat ik uh, dat ik mensen om me heen heb waar ik het uh, volste vertrouwen in heb en die ook in ieder geval op een, op een bepaalde manier denken over voetbal. En uh, ja, ik werd nu bijna verplicht om met, uh, met mensen te werken die, uh, die 180 van de andere kant op wilden. En dat, uh, dat werkt niet. Dat gaat, dat gaat op een gegeven moment gaat toch tot frictie geven. En uh, ja, dan is het al niet de makkelijkste club om te gaan werken. Want we hebben natuurlijk een geschiedenis met, met gewoon 27 trainers in 10 jaar. En uh, ja, op het moment dat het dan niet perfect is en je werkt in het buitenland, dan, uh, dan begin je eigenlijk aan een Mission Impossible. En daar wilde ik. Uh, dat wilde ik in ieder geval voor zijn. Ja. Ben je dan ook tot de conclusie gekomen dat je je misschien bij je aanstelling toen je aan dat avontuur begon, toen eh, misschien hebt vergist? Ja, nou vergist niet zo. Want het uh, ja, is traditioneel natuurlijk een hele grote club die naam Minsk. In, in Nederland niet zo, maar in uh, het Russische zeer zeker wel. Uh, kampioen van Rusland geweest onder andere. Uh, maar. ...dit soort zaken tijdens het seizoen, want ik ben tijdens het seizoen ingesprongen... ...dan uh, ja, gaat het allemaal erg snel en uh, dan overzie je sommige dingen inderdaad niet. Uh, maar daar heb ik van geleerd. Uh, ik zal bij mijn volgende club zeker wat langer uh, gaan praten. In Nederland doe je dat altijd eigenlijk wel. En uh, normaal gesproken in je, in je volgende stappen ook. Maar dit was inderdaad redelijk haastig uh, besloten. En uh, nou goed, dan loop je wel eens tegen zaken aan. Ja. Weer wat geleerd, denk je dan, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Maar toch, um, de, die regio, eerst Krakau, nu Minsk, beter zat, die regio? <laughs> nou, nee, eigenlijk niet. Uh, kijk, natuurlijk, we zijn uh, in Nederland allemaal in een gespreid bedje. Maar uh, mijn ogen gaan steeds meer open, eigenlijk, door in dit soort regio's te werken. En uh, nou is dit, is dit wel weer een heel apart verhaal, natuurlijk, Wit-Rusland. Maar Minsk is een, is een fantastisch mooie stad. Ik sta nu uh, vanuit mijn appartement, uh, vanuit ons appartement, sta ik naar buiten te kijken. Over een geweldige skyline, over een bevroren, een bevroren rivier. En uh, ja, het zijn toch wel hele mooie plaatjes. En het leven is, het leven is uh, toch best wel aangenaam. Hm. Maar ja, het voetbal moet ook aangenaam zijn. Dus, dus, maar wat is dan de conclusie van dit wat je net hebt gezegd? Dat je daar nog even blijft? Ja, uh, nou, dat sowieso. Uh, hoewel de vakantie, het seizoen is afgelopen zoals ik al zei. Uh, we hebben ons geplaatst voor Europees voetbal. Uh, dat houdt ook in dat uh, de voorbereiding ook pas, in, uh, pas eind januari pas weer uh, zou beginnen. Want het is hier een hele lange winterstop begrijpelijkerwijs. Uh, maar ik blijf nog even hier. En daarna gaan we, gaan we waarschijnlijk met het gezin uh, de wereld overtoeren. Oh, dus je neemt even een soort sabbatical om het zo te zeggen. Uh, ja, goed, je weet nooit wat er op je pad komt natuurlijk. Uh, ik wil altijd graag werken. Maar ik denk dat, uh, dat het geen kwaad kan om, om af en toe even tot bezinning te komen. Um, uh, ik, ik, ik wens je heel veel plezier, veel wijsheid. En wie weet zien we dan ergens uh, in het Oostblok uh, nog terug. Of anders in ieder geval in een korte broek aan de andere kant van de wereld. Het zou me zo kunnen. Dankjewel Robert Maaskan. Oké, okay, bedankt. Goed, gaan we naar een oude club van Robert Maarskant, uh, co Ahead Eagles. 1-1 tegen Heracles vanavond. Uh, Heracles uh, verspeelde uh, in de slotfase een 1-0 voorsprong. Trainer Jan de Jonge hield een kater over vanavond. Ja, dat uh, klopt. Dat is, uh... Op dit moment zitten we in een fase waarin het allemaal net even niet mee zit. Alhoewel ik wel moet zeggen dat uh, wij in Ballen de Paal uh, geldt, geldt ook voor go -head. Dus daarin uh, denk ik dat qua kansenverhoudingen... Uh, kun je naar de 1-1 wel, uh, wel goed kijken. Maar als het zo lang uh, 1-0 is dan wil je graag winnen. Dat is simpel. Alleen, ik moet zeggen dat ik toch steeds iets beter Herakles, zie voetballen. En dat, dat doet me wel deugd, maar je wilt graag winnen. Dat klopt ook. Dus je ziet wel een stijgende lijn? Absoluut. Zeker. Bij go hier is het niet makkelijk. We leggen er veel druk op. Het publiek staat erachter. En dan moet je eronderuit uit voetballen. Nou, dat deden we een paar keer heel aardig. Het kan allemaal beter, maar dat, dat is wel duidelijk natuurlijk. Hoe komt het dat jullie op dit moment in zo'n moeizame fase zitten? Ja, hoe komt dat? Uh, ik denk dat iedere ploeg dat wel uh, is, heeft. En, uh, en het is zo dat wij in een, uh, in een fase ook zitten waarin we toch uh, uh, gestart zijn. Uh, heel aanvallend met Duarte. Toen hebben we dat, uh, een stapje terug gedaan door iets meer controle controlerend te spelen. Nou, dat levert er veel punten op. En dan, uh, dan is dat natuurlijk altijd de uitgangspositie. Maar we willen eigenlijk ook graag wat dominanter zijn aan de bal. Nou ja, in dat proces zit je. En als je dan uh, daarin niet uh, of geen punten haalt, of weinig punten haalt... dan uh, we hebben nu de afgelopen vier wedstrijden vier punten gehaald. Dat is eigenlijk één of twee te weinig. Dat, dat merk je aan de spelersgroep natuurlijk ook. Alleen ik moet wel zeggen dat ze er ontzettend goed mee bezig zijn. En dat vind ik fantastisch. Ja, want uh, er is natuurlijk toch ook wel wat uh, gemor in Almelo. En de druk neemt toe op de ploeg. En op jou. Heb je dat gevoel ook? Nee hoor. Dus, dat, dat, dus echt niet. Allee, kijk, ik, ik vind uh, dat het publiek hartstikke ontevreden mag zijn. Want daarvoor is het publiek.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 Samen met de technische staf, de voorzitter, de technisch directeur, de algemeen directeur, iedereen die bij de club betrokken is. En, en, en dat, dat sterk me in de gedachte dat we er absoluut uitkomen met elkaar. Want dat gaat ook echt gebeuren. Want ik vind ook, zoals vandaag ook, uit bij in Deventer. En zo heb ik een aantal andere uitwedstrijden gezien. Feyenoord, Heerenveen, RKC twee keer. We kunnen het wel, alleen uh, het gaat stapjes voor stapje. Jan de Jonge en dan naar Goa de Eagles, met name de invallen. Mawuna aan me voor, hij gaf de voorzet waar Erik Volkenburg de gelijkmaker uit maakte. Ja, ik kreeg eigenlijk de opdracht mee om uh, de bal erin te koppen. Van uh, voorzetten vanaf de zijkant. Maar uh, ja, heel gek uh, geef ik de voorzet en uh, kopt Erik hem in. En uh, ja, ik uh, een korte inval wil, maar ik ben wel blij dat ik uh, nog belangrijk kon zijn. Heel belangrijk. Ja, eigenlijk wel. We wilden eigenlijk winnen, maar uh, zat er zat helaas niet in. Een beetje pech ook met de vrije tappen op de lat en uh, op de paal bedoel ik. En uh, keeper pakt hem goed. En uh, ja, hun uh, maken dan wel uh, de 1-0. En uh, dan ga je toch denken van uh, shit, dan gaan we, gaan we toch met nul punten terug. En uh, ja, gelukkig kon ik het uh, met de voorzet nog omdraaien. Ja, het was een schitterende actie, Mamoen. Schitterend. Ja, zul je het zeggen. Dank je wel. Uh, ja, ik probeer gewoon hard te werken. Ik sta er momenteel niet in. En uh, ja, door zo belangrijk te zijn, uh, geef ik wel een extra kick om gewoon uh, hard te blijven werken. Mona Amavor tegen Jeroen Grutter. Kijk wat er in Duitsland gebeurde. In het bekertoernooi Augsburg bij München 0-2. Robert viel dus uit. Diepe vleeswond. Geen nieuws daarover. Hij is naar het ziekenhuis. Uiteindelijk Frankfurt tegen Sandhausen 4-2. Wolfsburg-Ingelstad 2-1. En Freiburg tegen Leverkusen 1-2. In de Premier League een volledig programma. Arsenal-Hill City 2-0. United tegen Manchester United tegen Everton 0-1. Van Persie er nog niet bij. Liverpool-Norwich City. One-man show van Luis Suarez. 4 keer. Waarvan drie keer achter elkaar in de eerste helft. Er zit een geweldige goal bij. Als je die kan zien, moet even doen. Swansea, Newcastle United 3-0. Zettelden tegen Chelsea 3-4. Stoke City tegen Cardiff City 0-0. Southampton tegen Aston Villa 2-3. Fulham tegen Tottenham Hotspur is nog bezig. Daar staat het 1-2. En ook West Bromwich Albion tegen Manchester City is nog bezig. Daar staat het momenteel 0-3. De stand bovenaan Arsenal 34 uit 14. Daarachter Chelsea met 30 uit 14. Liverpool heeft de 27 net zoveel als Everton op de vierde plaats. Als Manchester City wint vanavond, en dan lijkt het wel op bij 0-3... dan staan ze derde op 28 punten. Dan internationale tegen Trapani in de Coppa Italia. 3 tegen 2. Liverpool, Norwich. Overigens werd 5-1, had ik daar gezegd? Nee, nu bij deze. Goed, um, Rob Tripp zometeen in Met het oog op morgen. Goedenavond. <tied>